Mark Visser met het NOS-journaal. Piloten van luchtvaartmaatschappij Air France gaan staken... tijdens het EK voetbal dat vrijdag begint. Vanafstaande staande zaterdag tot en met volgende week dinsdag... vliegen de piloten die lid zijn van de twee grootste pilotenvakbonden niet. De piloten van Air France zijn het niet eens met de bezuinigingen... bij de luchtvaartmaatschappij. Shell gaat verder met het snijden in de kosten... en het terugschroeven van investeringen. De komende jaren trekt het olie- en gasconcern zich uit tien landen terug... Inmiddels staat er al zo'n 10 van de totale olie- en gasactiviteiten te koop. Shell heeft al enige tijd last van de historisch lage olieprijs... en het concern verwacht niet dat die olieprijs ineens zal stijgen. Belgische bergingswerkers hebben de zwarte doos gevonden van de passagierstrein... die gisternacht ten westen van Luik op een goederentrein botste, meldde Belgische media. Bij het ongeluk vielen drie doden en raakten tien mensen gewond. Het is nog onduidelijk hoe de twee treinen op hetzelfde spoor terecht konden komen. In het centrum van Istanbul zijn elf doden gevallen bij een aanslag op een bus met politiemensen. Zeker 36 mensen raakten gewond. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. De afgelopen tijd hebben Koerdische militanten, extreem linkse activisten en IS-strijders aanslagen gepleegd in Turkije. Langs snelwegen in Limburg zijn nog eens drie zwakke plekken gevonden met instortingsgevaar bij slecht weer. Rijkswaterstaat heeft alle taluds in Limburg gecontroleerd nadat er vorige week bij de A74 in de buurt van Venlo eentje instortte. Nieuwe zwakke plekken die zijn gevonden liggen langs de A73 en bij de A2. Rijkswaterstaat heeft de plekken inmiddels verstevigd met extra zand waardoor er geen instortingsgevaar meer is. Het weer. Zon schijnt geregeld. Binnenland is het 24 tot 28 graden. De kans op enkele forse onweersbuien is daar groot. Vanaf morgen een paar dagen droog met zonnige periode. Het wordt minder warm. Vrijdag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Take a lean in a at on a hippie trail head full of zombies.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 I oh. oh.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 I'm, I'm, the the policeman. Policeman. I'm the police. Nobody no, no, move, no, no, nobody, nobody hope, get hurt. Nobody heard. get hurt. <laughs> <laughs> <laughs> On, On the hook now. Oh, you want to say, man, yeah. yeah. Take your hand in the loop now. Yeah. And honest, it's okay, yeah, okay. yeah. Man, it's high now. Ik iets wat van waarde is, hij door wie dan ook van neem Vergeet het maar. ik zei, vergeet het ik En als het schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg, ik arresteer me maar. Arresteer me maar. Arresteer me maar. ik kan mezelf niet voor de gek. ik wil niet zeg, zijn aan wat ze ik zij zitten fout. Luister, zij zitten fout. Laat je horen, één keer. Laat je horen, twee keer. Laat je horen, drie keer. Laat je horen, vier keer. Vijf, vier, vier, zes is mijn nummer. Vijf, vier, zes is mijn nummer. Vijf, vier, zes. Is mijn nummer. Hij zei dat ik mij melde moet, ik meldde bij de ambtenaar. Die man zei jongen, geef me je nummer maar. Hij zei wat is je nummer? Ik zei niet. Hij zei geef me je nummer man. Hij zei wat is je nummer? Hij zei wat is je nummer man? Ik zei VVV6. Vijf, vier, vier, zes. She's the greatest cook, and she's fat, pretty, fat, pretty, fat, pretty. She's been to private school, and she speaks perfect for van Zandvoort ook op TV. Zie FM TV op kanaal 45. CFM. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. CFM 106.9 FM. Solo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 el frío que vas conmigo rumbiamo con ella lloras un río tal vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar I don't want no flag I just wanna shag I. That's what I want, yeah You know what I want, yeah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 We're